zes uur NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van nieuws en co. 66 pagina's stelt de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten de Wif. De collega's van NOS op 3, lezen hem helemaal voor. Niet bij ons, maar laten we even een stukje horen. En minister Wiebes van economische zaken vertelt over het allereerste windpark zonder subsidie op zee. Wie gaat dat bouwen? U krijgt het antwoord zo. Nu het NOS journaal door had meegens. Bij een zwaar ongeluk bij Helmond zijn vier inzittenden van een bestelbus omgekomen. Op de N270 was een frontale botsing tussen de bestelbus en een vrachtwagen, vertelt de politie. Er is een vrachtauto is in botsing gekomen met een uh, busje met daarin meerdere personen. En wat ik op dit moment kan melden is dat er meerdere personen in het busje om het leven zijn gekomen. En wij zijn uh, nu daar te plaatsen druk bezig uh, om uh, de nodige hulp te verlenen. De die uh, wordt naar het ziekenhuis gebracht, die is ook gewond geraakt... Dus, uh, je kunt je voorstellen dat het daar ja, een ernstige toestand is. Behalve vier doden zijn er ook meerdere zwaar gewonden. Hoe het ongeluk bij Helmond kon gebeuren is nog niet bekend. De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over de vermoeidheidsaandoening ME CVS. Hoogleraar en voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gol, zegt dat artsen de klachten van patiënten met de ziekte in het verleden niet altijd serieus namen. Belangrijkste conclusies van het advies van vandaag zijn. Neem patiënten met ME-CVS serieus. Serieus in de patiëntenzorg, dokters neem ze serieus in wetenschappelijk onderzoek... en neem hen serieus bij uh, uitkeringen. In Nederland zijn 30.000 tot 40.000 mensen met MECVS, voornamelijk vrouwen. Over de ziekte en de behandeling is weinig bekend. Daardoor wordt het vaak gezien als een vermoeidheidsziekte... iets wat tussen de oren zit. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall schrapt 275 banen bij Nuon in Nederland. Het is onbekend of er gedwongen ontslagen vallen. De meeste banen die verdwijnen zijn volgens Vattenfall staffuncties. De VVD in Amsterdam heeft zeven klachten gekregen... over een campagnefolder die autoruiten heeft beschadigd. De flyer was bij auto's achter de ruitenwisser geklemd, maar bleef plakken. De man zegt in het parool dat de ruit van zijn nieuwe auto is verpest... omdat de folder met kleuren al in de voorruit is gedrukt. De VVD zegt dat de partij de schade gaat vergoeden. Een Turkse media meldde dat er in Ankara... ongeveer anderhalve kilo aan radioactief materiaal in beslag is genomen. Het zou gaan om de stof Californium. gebruikt kan worden in kernkoppen en nucleaire centrales. Vier mannen zijn opgepakt. Een Oekraïense oud-militair die door Rusland verantwoordelijk wordt gehouden... voor het neerhalen van vlucht MH17, heeft zelfmoord gepleegd. Vladislav Voloshin wordt in Oekraïne gezien als een oorlogsheld... en voerde luchtaanvallen uit op doelen van pro-Russische separatisten... Volgens een Russische theorie schoot Voloshin in juli 2014 vlucht MH17 neer. Een overgelopen Oekraïense militair zou hem hebben aangewezen als dader. Internationale onderzoekers zeggen dat het toestel is neergehaald... door een Russische boekraket, afgeschoten door pro-Russische separatisten... of door Russische militairen. In Groningen gaan studentenverenigingen en apotheken samenwerken... om het makkelijker te maken een SOA-test te doen. Volgens de bedenker hebben studenten vaak onveilige seks... Laten ze zich maar weinig testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Of dat nou kwam door hoge kosten of door wachtlijsten bij bijvoorbeeld GGD's. Um, ja, we hebben gezien dat nou, als je het zelf kunt afnemen, zo'n uh, zo test... dus zelfs lichaamsmateriaal afneemt, dat het zelf verpakt, opstuurt... en ook weer zelf je uitslag opvraagt, dat dat enorme barrières wegneemt. Studenten kunnen de test bij de apotheek uit de muur halen... en via 48 uur online de uitslag opvragen.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 Heb je nog veel files, Edwin Gerritsen? Ja, Het valt mee voor de maandag. De meeste vertraging is er in het zuiden en bij Rotterdam door ongelukken. In de rest van het land verloopt de spits normaal of worden de files al wat korter. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk... een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N219 Zevenhuis richting Capella aan de IJssel. Een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A20. Op de N224 Venendaal richting Arnhem tussen Oosterbeek en Arnhem Centrum... een half uur vertraging...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 NOS NTR. Over twee dagen dan mogen we stemmen over het nieuwe gemeenteraad... en ook over de nieuwe inlichtingenwet. Aanjager van het referendum was tv-maker Arjen Lubach. Hij gaf gisteren in zijn uitzending geen stemadvies, maar deed wel een oproep. Ik zeg, ga woensdag stemmen. Stem tegen of, of, of nee of, of blanco of wat je maar wil. Maar lees er nog wat over en kies wat jou goed lijkt. Lara Rensen. Nieuws Co. Het referendum was een initiatief van vijf Amsterdamse studenten... die begonnen met het ophalen van handtekeningen. Afgelopen maanden hebben die studenten samen met organisaties... zoals Amnesty en Bits of Freedom campagne gevoerd... tegen wat zij de sleepwet noemen. Ook vandaag waren ze in het hele land op pad. Jeroen de Jager ging mee op campagne bij de TU Eindhoven. Referendum. Ik zou vooral tegenstemmen en hier kun je even lezen waarom. Op pad met de initiatiefnemers die het referendum uh, hebben veroorzaakt. Lucke van der Kamp. Ongeveer 50% van de mensen die ik spreek hebben wel meegekregen dat er iets gaande is. En uh, Nina Bolsums. Voor je privacy, voor de vrijheid, voor ons internet. Ik weet echt nog niet wat ik ga stemmen. Echt nog geen idee na al die maanden. Nee, nee, na al die maanden niet. Nee. Niet gemerkt van de campagne? Ik heb wel gemerkt van de campagne, maar uh, ik heb me voornamelijk gefocust op mijn school. En nu deze paar dagen ga ik me even focussen op wat ik ga stemmen. Ja, is privacy belangrijk voor je? Uh, het privacy is heel belangrijk voor mij. Ja. En veiligheid? Veiligheid is ook belangrijk, maar ik ben toch wel eerder gesteld op mijn, op mijn privacy dan. Uh... Op de, op de veiligheid. Zeker als het ten koste gaat van uh, de, de onschuldigen onder ons. even kijken. Jullie, uh, wat hebben jullie bij je? Aan materiaal? Flyers, buttons, posters, een megafoon. En dan heb je een beetje het idee dat je bereikt wat je wilde? Namelijk meer kennis verspreiden over die uh, wet op de inlichting en veiligheidsdiensten? Ja, dat zeker. Um, bij heel veel debatten waar ik ben, of heel veel inlichtingenavonden of zo... Uh, zijn er toch best wat mensen, iets van 50 of 100 mensen vaak. En die zijn allemaal best wel zeg maar, ingelicht over de wet. De kritiek op, het we op de wet en wat, wat precies, zeg maar, nieuw is en zo. Dus dat is echt heel goed. Weet jij wat je nou, als ik zelf op de revie in? Als ik ga stemmen, nee. Niemand nee, voor de steenwet. Nee, ja. uh, <laughs> Mogen jullie hier eigenlijk campagne voeren? Want we zijn nu gewoon het gebouw binnengegaan uh, in de... Het is de democratie in actie. Ja. Daar zijn nog alle, alle uitleggen in... voor als je nog helemaal... Okay, je thanks. ooms en je tanden en je vader... En je moet je wel overtuigen. <laughs> want we eens even zien... die argumenten die jullie aandragen. Uh, ja, we hebben zes punten. Dus ja. het, het ongericht tappen, maar ook real-time toegang... tot databases, want dat is ook meteen weer... heel veel data waar je door ja. kan gastuinen. De drie jaar lange opslagtermijn... die veel te lang is. En het en ja, en toezicht wat gewoon totaal tekort schiet. Hey, vandaag volop campagne nog? Ja, zeker. Door het hele land zelfs. Um, we zijn nu, al, nu alle studentensteden ongeveer af aan het gaan met een paar groepen mensen. Ja, ik wil tegenstemmen. Mijn ouders wilden. Of in ieder geval, mijn vader wilde wel voorstemmen. En heeft dat thuis tot discussie geleid erover? Een beetje, maar. En, en waar ja. ging die dan over, die discussie? Ja, ik heb zoiets van: ik vind het wel een goed idee. Alleen ja, de regels die ze er nu bij hebben gemaakt, zoals die drie jaar. En het feit dat ze dus een hele wijk. Dat vind ik gewoon geen zo goed idee. Dus op zich. Ze moeten gewoon de wet aanpassen. Het is niet meteen dat het meteen van de baan moet, maar dus dat. Ja, en, en vader zegt? Ja, die heeft zoiets van als het um, aanslagen of iets kan voorkomen, dan is het goed. Ja. Dus ik denk, we kunnen ook nog buttons in iedereens postvakje doen. Want jullie hebben geld natuurlijk gekregen ook voor de campagne. Mhm. Mm uh, daar hebben we allemaal campagnemateriaal van gemaakt. Hoeveel? 50.000 hebben we voor gevraagd. Mij. Dat hebben we ook ja. gekregen, Weten ja. ja. jullie of er, want er is een bepaalde pot geweest... voor het campagnevoeren bij de kiesraad... Mm -hmm. die het referendum organiseert. Ja. Is dat op? Bij de tegen en neutraal zeker. Bij voor is hij niet volledig volgens mij, uitgebuit. Dus daar is iets van de helft mij, pas op. De voorstanders hebben dus minder campagne gevoerd... dan de tegenstanders? Nou, Dat zou ik niet zeggen, maar ze hebben minder subsidie aangevraagd. Minder subsidie ja. aangevraagd. Misschien ook omdat de overheid, bij monden van... De baas van de inlichtingendienst, Basele, mm -hmm. minister Londen. Die geen geld hebben gevraagd. Ja, inderdaad. En die krijgen ook wel, zeg maar, ze krijgen als persoon al een makkelijk podium. Ze ja. hebben denk ik geen geld nodig. Nee. Dus. Wat zijn dit? Uh, postvakjes van uh, docenten. Belangrijk om over te halen. Flyer erin. Putten erin. Ja, want dan kunnen ze dat allemaal dragen en dan zien alle mensen die ze doseren zeg maar, dat iedereen hardcore tegen is. Super slim, toch? Zo werden er dus ook nog buttons uitgedeeld. Allemaal in aanloop naar het moment aanstaande woensdag. Op dit moment is er een ludiek initiatief gaande... van onze collega's van NOS op 3, op hun Facebookpagina... en ook op YouTube. Sinds zes uur, dus twaalf minuutjes nu al leest... presentator Emil van Oers daar live... de hele tekst van de nieuwe inlichtingenwet voor. de gegevens op die grond van het eerste lid zijn verstrekt... dat noodzakelijk maken. Paragraaf 2.3. De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst. Ach, die arme Artikel jongen. Uh, hij heeft al heel wat glaasjes water op, zag ik net. Het is nogal wat om 2. die uh, hele wettekst uh, eruit te krijgen. Vlak voor de uitzending sprak ik al even met Emiel. En ik vroeg hem, waarom doen jullie dit? Uh, omdat niemand anders het doet. <laughs> Kijk, we mogen woensdag allemaal stemmen uh, bij het referendum over deze wet. En wie kan uh, vertellen dat hij die wet helemaal gelezen heeft? Nou, ik denk dat die mensen uh, op één hand te tellen zijn. Dus toen dachten wij... Dat gaan wij doen. Wij gaan hem helemaal voorlezen van begin -le tot eind. maal. Ja, en ik mag dat toch gaan doen. Wat fijn. Hoe <laughs> nou, lang duurt de uitzending? Zin. Hoe lang heb je nodig om die hele wet integraal voor te lezen denk je? Ja, dat hebben we uitgerekend. Het zijn uh, 66 pagina's, uh, 30.000 woorden ongeveer en we hadden berekend ongeveer 2,5 minuut per pagina. Nou, pak een beetje 3,5 uur afhankelijk van hoe vaak ik een zin opnieuw moet beginnen... want het is niet het meest prettige taalgebruik om voor te lezen... kan ik je vertellen. Uh, dus dat wordt een feestje. Ja. Hmm. En als jij bijvoorbeeld een plasje moet doen, wat gebeurt er dan? <laughs> We hebben wat op bedacht. Uh, in principe moet ik gewoon non-stop doorgaan. Maar, en zijn een paar tipjes van de sluier kan ik wel oplichten... Uh, als ik echt een plaspauze heb, kan ik een bordje omhoog houden... en dan komt iemand anders mij uh, tijdelijk vervangen... voor twee à drie minuutjes. En dat is misschien wel... Uh, misschien wel van Acht of, uh, of Willemijn van het weer, wie weet. Kijk eens aan. <laughs> uh, nou is het een wettekst. Je zei het net al. Het is geen mooi geschreven Fictie, bloemrijk, nee. proza. Hoe zorg je dat kijkers niet afhaken? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een ludieke actie om te laten zien... van niemand leest hem, wij wel, uh, hier is de tekst. Uh, maar tegelijkertijd uh, zitten er ook achter mij drie deskundigen. Uh, en die gaan uh, uh, uh, vragen beantwoorden die jij in de comments hebt... Uh, oh, okay. live en interactief. Dus je bent continu in gesprek met ons, dat kan in de comments. Dus stowel... als die uh, wettekst vragen oproept of mensen hebben sowieso Precies. vragen... kunnen ze die stellen? Ja, en tussendoor gaan wij ook met allerlei uh, borden die we hebben gemaakt... dingen verduidelijken op het moment dat ik ze voorlees... Want we hebben niet de illusie dat mensen echt gaan horen wat ik zeg. Want die, die zinnen zijn zo verschrikkelijk. Maar dat gaan wij dus verduidelijken met allerlei borden. Dat hebben we mooi in beeld gebracht. Je kan vragen stellen en om het een beetje leuk te houden... gebeurt er ook van alles op de achtergrond. En daar wil ik natuurlijk niet te veel voor verklappen. Je moet me lekker inschakelen. Ja, nou, dat kan dus nu. Verwerkte gegevens omtrent personen of instanties. Voor zoverre betreft personen en instanties met een militaire relevantie. In bij die regeling aangewezen. En zo gaat dit nog heel lang o, door. 11. Ja, artikel 11 is die nu. Uh, ja, er gebeurt inderdaad van alles op de achtergrond. Uh, daar ga ik u uh, uh, niks over vertellen. U moet gewoon zelf inschakelen. Maar eventjes op Facebook of YouTube via NOS op 3 dus. De pagina van... Uh. En daar kunt u vragen stellen. Er zijn vooral veel mensen die dingen vinden. Trouwens zie ik in de comments. Uh, en af en toe komt er dan een vraag uh, voor, voorbij. En de deskundigen zullen de vragen dan proberen te beantwoorden. Mijn het verkeer, Edwin Gerrits. De fiets lossen nu snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Cunenborg en Waardenburg nog een kwartier vertraging. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... tussen Iepenburg en Zoeterwoude 10 minuten vertraging. Nederland heeft een wereldprimeur op het gebied van windenergie. Het krijgt het eerste subsidieloze windmolenpark op zee. Het bedrijf Nuon gaat het park bouwen, dat is zojuist bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de molen straks 1 miljoen huishoudens... van stroom kunnen voorzien. Ik heb contact met Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Meneer Wiebes, goedenavond. Goedenavond. Met uh, prachtige wind op de achtergrond, dat past mooi bij dit onderwerp. Er uh, was ook belangstelling voor andere bedrijven, hebben wij begrepen. Wat maakt dat zij denken dat er nu voor het eerst zonder subsidie... overheidssteun. kan u moeilijk verstaan. Ja, dat klopt. Dat heeft met de wind te maken, vrees ik. Um, uh, laat ik de vraag opnieuw stellen. Wat maakt dat de bedrijven denken dat het nu zonder overheidssteun kan? Ja, wat we zien is dat de kosten van windenergie op zee... enorm zijn gedaald. Echt fenomenaal. We hebben ooit over 12 tot 15 cent per kilowattuur gesproken... en nu zitten we op 4. En dat betekent dat je windenergie kan leveren... zonder subsidie van de overheid gewone commerciële activiteit is. Uh, en dat betekent dus dat we nu een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie kunnen uitrollen. zonder dat de overheid daar geld in hoeft te steken. En neemt u hiermee niet een te groot risico? Want kan de bouwer zich straks terugtrekken als de inkomsten of de technologische vooruitgang misschien tegenvalt? Of wat heeft u? Nou, dat is een van de dingen waar we op gelet hebben. Want wat je niet wil is dat partijen wel aanbieden. maar dat als de elektriciteitsprijs tegenvalt. dat ze zich dan alsnog terugtrekken en niet gaan bouwen. Uh, en de partij die nu gewonnen heeft nu ons een val, heeft met name veel gedaan in zijn offerte... om te laten zien dat ze sowieso gaan bouwen. En zijn daar dan garanties dat, uh, dat bouwen ook afgemaakt wordt? Hoe, wat heeft u daarover afgesproken? Ja, er zijn uh, garanties gesteld dat deze partij niet alleen biedt, maar ook bouwt. En dat wij dus vanaf 2022 uh, voor het eerst in de wereld... ongesubsidieerde windenergie op zee uh, krijgen, geleverd aan de Nederlandse huishoudens. Uh, Mark Rutte zei ooit, windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Dat is dus nu anders. Uh, kunnen wij vanaf nu dit soort projecten verwachten, denkt u? Ja, we hebben nog een heleboel te gaan. Hè. Het gaat hier, uh, om het niet al te technisch te maken... maar het gaat hier nu om een veld van 700 megawatt... maar we hebben nog 7000 te gaan. En uh, windenergie wordt een heel belangrijk onderdeel van, uh, van onze energiemix. Dat halen we bij voorkeur op zee, want dan heeft niemand tenminste een achtertuin. Uh, en daarom is het zo prettig dat we dat uh, subsidieloos kunnen doen. En er zouden zelfs uh, tijden kunnen komen dat we geld kunnen vragen voor de kavels, uh, voor windenergie op zee. Omdat het echt meer geld oplevert dan de elektriciteitsprijs op dat moment uh, vergoed. Ja, en in het eerste energieakkoord stond nog dat de aanleg van grote windmolenparken... de overheid 18 miljard zou kosten. Later werd dat bijgesteld tot 6 miljard. Zou dat bedrag nog verder dus naar beneden kunnen? Nou, Bij de laatste uh, drie tenders voor windenergie op zee... Uh, hebben we al ten opzichte van de laatste planning... 4 miljard euro bespaard aan belastinggeld. Dat is geld wat we er dus niet in hoeven te steken, uh, omdat het nu uit kan. En dat geld kunt u gebruiken, denk ik, dan voor het afsluiten van het Groningse gas. Dat staat daar wel even los van. Daarover stuur ik later een brief. Daarover ah. komen wij nog te spreken. Nou, ja, vooruit. Wel. Dank u wel. Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Ondertussen zie ik trouwens dat 275 banen verdwijnen bij Nuon Nederland. Het energiebedrijf wat een val, schrapt deze banen. Bij Nuon in Nederland. Vindt u onder andere op nos.nl. Goed, wij gaan door. Het is tien minuten voor half zeven. Elke dag verwelkom ik op deze plek een vaste gast. Die van het science van Vakkennis kijkt naar het nieuws. Vandaag is dat wetenschapper Rolf hut verbonden aan de TU Delft. Rolf, wij kennen jou als um, uh, watermanagementdeskundige ingenieur. Maar van origine ben jij natuurkundige, toch? Ja. Vorige week uh, overleed uh, Steven Hawking. Misschien wel de beroemdste natuurkundige van onze tijd. Rolf, nou ja, kijk jij was nou, vorige week in ieder geval de beroemdste levende natuurkundige. Hmm. Van onze tijd. Ik vind, hem, uh, ik, ik vind hem een heel complex persoon. en een heel, Het is een held. Um, en um, voornamelijk vanwege twee redenen. Aan de ene kant van de natuurkunde die hij heeft neergezet, uh, en aan de andere kant vanwege de, um, het toegankelijk maken van de natuurkunde via zijn boeken. Nou, daar is de afgelopen week al heel veel over gezegd. Um, hoe ik naar hem kijk, hij was voor mij larger than life. Hè. Je, je Sommige professoren en docenten van wie je les hebt gehad, ik dan in Delft, die zie je als voorbeelden. Of ja. zo van: nou ja, als ik heel hard mijn best doe, dan kan ik dat ook worden. En dat had ik bij Hawkins nooit. Die was zo groot. Dat, en dat Daar is. Er komt dus, niemand bij. Nou ja, ja, hij, hij, had, hij heeft in The Simpsons gespeeld. Hij, heeft, hij, is, hij is de enige die ik ken. die uh, als zichzelf in een Star Trek-aflevering uh, heeft meegedaan. Waar die uit mijn hoofd pokerde samen met. Newton en Einstein tegen Data, de computer uit Star Trek. Um, dus dat is iemand die zo ver van je bed staat... Nee. Dat, dat, het, dat het eigenlijk wel aardig is om te zien dat sinds zijn overlijden... dat een beetje aan het, ja in het Engels noemen ze dat demystifyen uh, is. Die, die mythe is een beetje aan het optrekken. En er wordt dus nu ook weer gewoon naar zijn wetenschap gekeken. Wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? En dan zie je dus wat een gigantische bijdrage is die daar geleverd heeft. Maar ook hoe goed zijn boeken waren om mensen te enthousiasmeren over... Uh, over zijn vakgebied. Ja, is dat goed geweest voor de wetenschap? Hij uh, was zeer bekend bij het grote publiek. Misschien ook wel vanwege optreden in de Simpsons. Je weet het niet. Jij bent zelf ook heel erg bezig met het mainstream maken van wetenschap. Proberen daar meer mensen voor te enthousiasmeren... dan alleen maar de wetenschappers zelf? Hocking, hoeveel heeft hij daarvoor betekend? Nou, Voor de natuurkunde heel veel. Hij was wat dat betreft een, een vooraanstaande... die in staat was om zijn, uh, om zijn theorieën zodanig te vertalen in zijn boeken... dat mensen die boeken wouden kopen, die ook lazen... en dan ook het idee hadden dat ze er iets van snapten... zonder dat ze door zijn pepers heen hoefden te ploegen. En tegelijkertijd was hij niet bang om, om wel complexe dingen uit te leggen. En ook gewoon te zeggen, dit is gewoon moeilijk. Nee. Hij zei ook af en toe in zijn boeken, van, ja, en als je op dit punt bent... Ik kan het je wel met nog een of andere mooie metafoor uitleggen, maar eigenlijk moet je nu gewoon vier jaar gaan studeren om, uh, om de volgende stap mee te pakken. Ja. Merk je dat hij onder studenten van nu ook nog een die, die grote is? Was? Ja, maar wederom als een gigantisch media-icoon. Um, dat, dat staat zo ver van de belevingswereld van, uh, van studenten af. Ik denk dat, dat voor studenten, om ze voor te spiegelen... wat die later in hun carrière kunnen... Mm. Uh, dat die betere rolmodellen hebben aan de docenten... Die, gewoon, die ze dagelijks tegenkomen. En mensen die ze als ingenieurs in de praktijk... Uh, Zien. Doe jij nog veel met je natuurkundige achtergrond? Ja, dat is wel grappig. Ik ben dus nu bezig met een nieuw vak voor eerstejaars natuurkundigen. Dat, oh. is, dat loopt echt. Ja, ik, mijn, mijn werk, mijn onderzoek spit zich toe op water, metaanwater, watermanagement. Dat zit klassiek in Nederland bij civiele techniek. Um, maar ik ben gevraagd om een nieuw eerstejaarsvak design engineering voor VCC te gaan geven... aan onze 160 eerstejaars bij natuurkunde. Dus ja, ik ben terug op het AONS op woensdagen. En dat klinkt niet, als ik jou ken... Um, en ik ken jou een klein beetje als uh, stilzitten en luisteren. Wat ga je doen? <laughs> nee, nee. het is zeker geen vak waarin de studenten moeten gaan stilzitten en luisteren. Dat zou niet het soort onderwijs zijn uh, wat ik graag geef. We zijn op de helft, hebben drie van de zes uh, woensdagen hebben gehad. En het is altijd uh, ochtends... Krijgen ze een klein stukje college, een klein beetje uitleg over waar die dag over gaat. Mm -hmm. uh, Vorige week we, ging het over condensatoren, dat zijn elektrische componentjes. En dan is het, uh, na die korte uitleg, is het zo snel mogelijk de maakruimte in met een, met een vrij brede opdracht. En dan moeten ze aan het eind van de dag een werkend ding neerleggen. We gaan woensdag gaan we met z'n allen telescopen maken. Dan krijgen ze allemaal PVC van, wow. de, ik mag geen namen noemen, van de Bouwmarkten. Mm -hmm. Dan nou, krijgen ze allemaal uh, pijpen. En lenzen en duct tape en lijm. Of en, course, duct tape. Ja. ja, natuurlijk. En dan krijgen ze de opdracht, maak een, een telescoop. Als je je telefoon ervoor houdt, moet je de manen van Jupiter kunnen fotograferen. En dan hebben we, het is natuurlijk midden op de dag dat we dit college dit vak geven. Dus we hebben aan het eind van de gang hebben we een klein modelletje van de manen van Jupiter staan op schaal. Yes. Als ze die aan het eind van de dag kunnen laten zien. kijk, mijn telefoon heeft die foto gemaakt door mijn telescoop heen. Mm -hmm. Dan hebben ze een voldoende voor die dag. En dan voorafgaand daaraan eh, krijgen ze theorie over de werking van telescopen. Ja, maar heel kort. van lenzen. Ja, want het, het, het zal zij dat dan zeggen, als, als onderwijskundige. Het leerdoel van het vak zit niet zozeer. In, in de optica nu, dat krijgen ze bij andere vakken ja. uh, binnen natuurkunde. Het leerdoel zit hem, hoe zet je een natuurkundige kennis... hoe zet je dat nou om in een apparaat dat echt iets doet wat je wil. Dat is echt ja, ja, ja. een ingenieurswetenschap. En hoe komt je inspiratie hiervoor vandaan? Oh, dat is, ja, dat is heel breed, maar dit is een beweging. Dit wordt op een aantal andere plekken wordt er ook wel soortgelijk onderwijs gegeven... maar voornamelijk in het middelbaar onderwijs. Ik heb contact met een, een grote groep onderwijzers die maker education geven op middelbare scholen... die dus hun middelbare scholieren via... ga nou maar iets maken, want daar leer je veel van... Ja. Uh, aan de slag uh, laten gaan. En de, de lessen daarvan... die zijn heel goed onderzocht. Het werk van, uh, van Papert onder andere. Het, het werkt ook echt ook als manier van leren. Nou, Dus die lessen die ben ik nu aan het vertalen... naar, uh, naar het uh, academische onderwijs. En wat wel grappig is... als dan weer een soort van cirkeltje terug... alles op zijn plek is dat we, er zit een eindopdracht bij ja. dit vak... en de eindopdracht die we de studenten gaan geven... ik hoop niet dat ze luisteren... maar <laughs> volgens mij is Radio 1 niet echt het standaard uh, studentenmedium. Nee, volgens mij ook niet. Jammer genoeg. Um, maar uh, de eindopdracht die we ze gaan geven is... Uh, kies een natuurkundig fenomeen. Uh, regenbogen, zwaartekracht, maar kies maar iets. Maak een opstelling die dat fenomeen demonstreert... en die opstelling die moet na te maken zijn en te gebruiken zijn... door jouw natuurkundedocent van vorig jaar op de middelbare school. Ah, en dan moeten ze op de allerlaatste dag van het academisch jaar... vlak voor de zomervakantie moeten ze in een soort van grote science fair... moeten dat allemaal gaan demonstreren. Moeten ze gaan laten zien... Uh, kijk, het werkt, ik kan een regenboog maken... ik kan zwaartekracht meten, et cetera. En wat, wat die studenten nog niet weten... is, we gaan die docenten uitnodigen. We oh, weten waar dat ons... is fijn. Ja, dus, meneer van der Heijden. Oh, kijk wat <laughs> ik ga maken. Dus als er docenten luisteren... die op een middelbare school les die geven... Zeker, en die ja. hun studenten nu bij ons zitten, 6 juli... Wetenschapper Rolf Hutt, verbonden aan de TU Delft over maken onderwijs. Dank je wel weer, Rolf. En natuurlijk Hawking. Tot zover Nieuws in Koop. Met daarin politieke partijen adverteren tactisch op Facebook. Hoe tolerant is Nederland in de liefde? En, en is een ernstige chronische ziekte, zegt de Gezondheidsraad. Neem patiënten met ME-CVS serieus. Dat is heel wat anders dan dat er wordt gezegd van ja, ik ben ook wel eens een... Serieus in de patiëntenzorg. Heb je te lang ergens naar gekeken, dan krijg je brandende ogen. Heb je te lang gepraat, krijg je een zere keel. En neem hen serieus bij uitkeringen. Betere scholing, ook voor alle uitkeringsinstanties. Mijn moeder is in 1963 verstoten door haar familie... omdat ze met mijn vader een relatie aanging. Mensen benadrukken vooral de verschillen. Esther, biseksueel, Petra... We hebben gewoon een huisje. Familie doorsnijden. Sommige mensen moeten even drie keer kijken. Als je tussen de 18 en 55 bent en je woont in Rotterdam... dan is de kans aanwezig dat je de VVD langs hebt zien komen. Helemaal als je van tennis houdt. Nederlandse partijen missen. De finesse dat gaat bij lange na niet zo ver als in de VS. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Wij wensen u een heel fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Het NOS bij een ongeluk op de N270 bij Helmond zijn vier inzittenden van een bestelbusje om het leven gekomen. Het busje en een vrachtwagen botsten frontaal. De chauffeur van de vrachtwagen raakte zwaar gewond. Bij Nuon in Nederland verdwijnen 275 banen. Het is onduidelijk of mensen gedwongen worden ontslagen. Volgens het moederbedrijf, het Zweedse energiebedrijf Vattenval, is het nodig voor nieuwe investeringen en om te kunnen blijven concurreren. Taxidienst Uber legt alle tests met zelfrijdende auto's stil... vanwege een ongeluk in de Amerikaanse staat Arizona. Daar reed zo'n zelfrijdende auto een voetganger aan. Die is daarna overleden. En het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... heeft per ongeluk de gegevens van een groep patiënten gelekt. Het gaat om de e-mailadressen van 46 kinderen en die van hun ouders. Een medewerker van het ziekenhuis... had de e-mailadressen per ongeluk voor alle ontvangers zichtbaar gemaakt. Het weer met Willemijn Huber. Vanavond is het helder en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Alleen op de wadden blijft de temperatuur net iets boven nul. In de nacht trekt een zone met wat sneeuw, regen en ijzel... van noord naar zuid over het land. Er valt niet heel veel neerslag, maar wat er valt... kan voor verraderlijke gladheid zorgen. Vannacht, maar ook morgenochtend vroeg met de spits nog. Morgen overdag is het dan weer zonnig en droog... en met 5 tot 8 graden zachter dan vandaag. En dan nu de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. De meeste files worden nu snel korter. Wat er nog opvalt staat op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... tussen africht zit en knooppunt Empel. Een half uur verdraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Klausplein. Een kwartier verdraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A59 Den Bosch richting Zonzeel. Voor de aansluiting met de A16 bij knooppunt Zonzeel. 4 kilometer file... En de N270 Deurne-Helmond is nog steeds in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert. De Turkije-deal bestaat twee jaar. U weet wel de afspraak waarbij Turkije vluchtelingen opvangt. in ruil voor miljarden uit de Europese Unie. Waardoor er een rem gezet werd op de stroom van vluchtelingen uit met name Syrië. die in gammele bootjes naar Europa probeerden te komen. Kern van het plan is dat Turkije bereid is om alle migranten. Dus zowel de Syriërs als de niet-Syriërs om die terug te nemen. Maar is die deal twee jaar later het succes dat Rutte ervan verwachtte? Rond kwart voor zeven maken we de balans op. Met VVD-Kamerlid Malik Asmani en GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyik. Dit is de dag waarop activiste Shirin bekend bekendmaakte... dat het toch is gelukt om een postercampagne in Amsterdam te voeren... tegen huwelijksdwang zonder overheidsgeld wel te verstaan. Onze commentator is politicoloog Jasper Klapwijk. Jasper, goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Campagnes voor vrije partnerkeuze liever privé dan door de staat. Dit is de dag dat uh, minister Ollengren bekend maakte... dat ze wethouders veel strenger wil screenen. Dit om incidenten te voorkomen, zoals met oud-wethouder... Jos van van roermond Die werd in december veroordeeld voor corruptie. Iets wat hij zelf altijd is blijven ontkennen. Wat ik heb gedaan, is naar mijn mening iets... wat iedere politicus in Nederland heeft gedaan met verkiezingen. <middels> Moeten wethouders strenger gescreend worden? En verdient iemand die in het verleden iets verkeerds heeft gedaan... eigenlijk niet gewoon een tweede kans? U kunt er thuis over meepraten. Op Twitter gebruikt u dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam nporadio1.nl. Ik ga er hier in de studio over praten... met burgemeester Lex Rolvink, Erik de Kluis... hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur... en politicoloog en commentator Jasper Lapwijk. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Hey. Meneer Rolvink, u deed een oproep aan minister Ollengrennen... al in november vorig jaar. U bent vast blij met de brief die ze nu heeft gestuurd. Ik ben... Zeker blij met de brief die gestuurd heeft, want uh, daar blijkt ook haar uh, belangstelling voor... Uh een, een, een zuiverdere samenleving en de rol van de burgemeesters daarin... maar ook de rol die wethouders eventueel in deze samenleving zouden moeten vervullen. Ja, zij zegt wethouders, we moeten ze strenger gaan screenen... we moeten een verklaring omtrent gedrag van ze hebben eigenlijk. Is dat genoeg wat u betreft? Uh, dat, uh, dat zou een eerste stap zijn. Uh, dat betekent dat het niet genoeg is als u zegt het is een eerste stap. Uh, uh, In mijn brief aan de minister heb ik uh, duidelijk gevraagd... om uh, uh, dezelfde screeningsvereisten uh, die ook voor de burgemeester gelden... En dat is dus een justitieel onderzoek, een belastingonderzoek. Kan het maar zeggen, ik, dat is meer dan een verklaring omtrent gedrag, toch? Dat is meer dan een verklaring omtrent gedrag. Maar ik beschouw de brief van de minister als een, uh, als, als een prachtige bijdrage aan deze discussie. En ik heb daar slechts een, uh, een klein rolletje kunnen vervullen. Ja, dat snap ik. Maar wat zou u nog meer willen? Dus niet alleen een verklaring omtrent gedrag. Stel, ik wil wethouder worden. Wat gaat er nog meer van mij onderzocht worden? Uh, als uh, mijn wensen uit zouden komen, dan zou u ook uh, aan dezelfde eisen uh, getoetst worden als, uh, die ook voor een burgemeester gelden. Zoals voor u? Zoals voor mij. Wij zijn wat hebben ze allemaal onderzocht bij u? Uh, je krijgt als burgemeester een justitieel onderzoek. Je wordt belastingtechnisch onderzocht. Dat je, of je belasting wel eerlijk hebt opgegeven? Ja, uh, uiteraard. En of je niks gedaan hebt wat niet zou, zou mogen. En justitieel en, is dat ook verkeersboetes en zo? Uh, dat zal ongetwijfeld een rol spelen, maar dat zal niet de doorslaggevende rol zijn bij het uiteindelijke wel of niet benoemen. Okay. En er vindt een toets plaats door de, de AIVD. Oké, okay, dus de, de, de vroege geheime dienst gaat ook nog kijken... of er nog in uw of mijn leven dingen zijn waarvan u zegt... dat Die kan belemmering een, zou ja. kunnen zijn voor een uh, zuiver functioneren als burgemeester. Meneer de Kluis, alle wethouders dezelfde screening als de burgemeester. Goed idee? Uh, dat lijkt me te zwaar. Hoezo? Uh, ja, een AIVD-screening, justitiële screening, screening belastingdienst-screening. Uh, je moet altijd voor ogen houden wat we je ermee bereiken... Nou, dat uh, dat, dat altijd, er allemaal onkreukbare mensen komen te zitten. Dat zou mooi zijn. Maar uh, je kijkt altijd naar het verleden. Je gaat erg uit van een voorspellende waarde voor de toekomst. Uh, ook met de VOG. Ja, wat wil je er precies mee? Je kijkt wel of een wethouder uh, iets heeft gedaan... wat strafrechtelijk niet door de beugel kon. Maar zegt zo'n VOG dan vervolgens dat je in de toekomst... ook niet geschikt bent als wethouder? Als je iets gedaan hebt wat niet door de beugel kon? Als je iets gedaan hebt wat niet door de beugel kon... en wat misschien op een heel ander vlak heeft gelegen dan datgene uh, wat te maken heeft met je functie als wethouder. Ja. U zegt, het zegt allemaal niet zoveel, al die onderzoeken. Het zegt wat over je verleden... maar je moet enorm oppassen met de voorspellende waarden voor de toekomst. Ja. Dat heb je ook met, met de integriteitstoetsen. Uh, je kunt kijken of iemand in het verleden uh, integer was. Het kan zeer zware gevolgen voor iemand zijn carrière hebben in de toekomst. Terwijl, ja, het hoeft niet eens iets strafrechtelijks uh, te zijn... wat iemand misge misdaan heeft... Uh, Nee, maar ja, ja, je moet wat, lijkt mij. Ik bedoel, je, je, je moet toch kijken van wat, wat voor vlees heb ik in de, kuik, in de Kuip... en dan kan je niet naar de toekomst kijken. Dan kan, je alleen, dan kan je ook alleen maar naar het verleden kijken, lijkt mij. Ja, wat dat betreft vind ik de brief van de minister ook uh, een goede... Uh... Je kunt bij de instrumenten afvragen hoe effectief ze zijn, mm. maar in de brief staat geen uh, AIVD-screening voor wethouders of justitieel of belastingdienst. Nee, de burgemeester gaat nog een paar stappen screening. verder dan, ja. de, dan de minister. En dat, dat zou wat mij betreft een, een, een stap te ver zijn. Ja, want u heeft namens Binnenlands Bestuur, waar u voor werkt, uh, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een screening van kandidaatwethouders. Wat kwam daaruit? We hebben onderzoek gedaan naar hoe burgers denken over uh, de integriteit van hun lokaal bestuur. Uh, daaruit kwam dat de burger gemiddeld een 6,5 geeft aan hun lokale bestuur. Niet heel ruim, maar ze gaven een 5 oh, ruim voldoende. aan de landelijke overheid. Oh, kijk, dat was in ja. ieder geval een uh, ruime voldoende. Maar uit het onderzoek bleek wel dat de burger uh, de integriteitsgrens bijzonder hoog legt. Uh, okay. Je moet wel heel erg deugen, wil je burgemeester of wethouder je kunnen worden? Je moet bijna worden. een heilige zijn. We hebben, zelfs ge we hebben ook gevraagd, van, uh, kun je als je naar een feestje van ondernemers gaat in je gemeente, waar je als wethouder wel eens komt... Je dan een, nou, een colaatje accepteerde kon. Nog een bitterbal werd dubieus, maar een pilsje daar was 68 van de mensen vond dat de schending van de integriteit. Terwijl dat toch even duur is als een cola. Ja, maar blijkbaar alcohol accepteren op een feestje van, uh, van de dat ondernemers... Dat mag niet. Meneer Rolving, met u een heilige? Uh, ik probeer uh, zuiver uh, te zijn, ik probeer integer te zijn... en ik durf uh, aan iedereen op het marktplein uit te leggen... hoe ik handel, wat ik doe. En ik bespeur in, in de woorden van uh, de heer de Kluis... ook een, een bevestiging eigenlijk van wat, uh, datgene wat ik uh, bepleit. Het, uh, nee, hij zegt u gaat te ver. Als u goed geluisterd uh, heeft. Dat klopt, uh, dat, dat ja. hoor ik. Maar ik hoor ook de wens bij de bevolking... om een heel zuiver en een integer bestuur. En uh, mijn oproep is daar een, een bijdrage aan... Er komt natuurlijk bij dat een wethouder in voorkomende gevallen ook een burgemeester volledig moet kunnen vervangen. En het zou natuurlijk raar zijn dat die burgemeester zwaar gescreend wordt. Terwijl het vervangen van een burgemeester bij ziekte of vakantie soms maanden kan duren. Ja. En dan moet ook die wethouder moet datzelfde integere gedrag. En het is een toets. Dus u, u, u zegt de huidige situatie is raar. Want nu wordt een loco-burgemeester, namelijk een wethouder, veel minder zwaar gescreend dan de burgemeester. Dat klopt. U zegt we zitten in een rare situatie. Ja. Jasper Klapwijk, je hebt vandaag op opinieplatform Nieuw Licht een filmpje gepost. waarin je zegt dat je vindt dat ook mensen met een een strafblad wat jou betreft wethouder moet kunnen worden? Ja, als ze een straf uh, tenminste hebben uitgezeten. Ja, ja, dan mag je gewoon weer door. Ja, voor mij is een van de principes van de rechtsstaat... dat je op een gegeven moment als je straf hebt uitgezeten... gewoon weer begint met een uh, schone lei. En uh, daarom heb ik ook wel wat problemen met die uh, VOG. He, het geldt dus uh, niet voor, uh, voor mensen die uh, zich verkiesbaar stellen. He, dat ze voor dat... raadsleden? als raadslid, dat ze dan vervolgens wethouder kunnen worden. En dat vind ik ook echt een verschil tussen een, uh, een wethouder... Hè, die doorgaans uit uh, uh, uh, ja, hoe zeg het, verkozen raadsleden uh, gekozen wordt... Ja. en een burgemeester die benoemd wordt. Daar zit er echt wel een, verschil, echt een tussen, verschil tussen. En dus is ja. het terecht dat die screening ook verschillend is. Ja, ik denk het wel. Ja, meneer Rolfink, iemand met een strafblad kan gewoon burgemeester worden, wat Jasper betreft. Het gaat niet alleen om of hij een, een strafblad heeft en zijn straf heeft uitgezet, maar het gaat ook om het voorkomen. Dus die schijn van integriteit. Uh, je moet voorkomen dat iemand uh, maar de schijn op zich laat... dat hij niet integer is. En in hoeverre dat beïnvloed wordt door een strafblad... is natuurlijk onderwerp van discussie. En en stel, gaat er... een kroeggevecht, 20 jaar geleden. Ik heb er iets harde klappen uitgedeeld. Nou, ik ga niet over uh, dit soort voorbeelden. Want, Echt niet? Uh, vind je jammer? Nee, nee want ik, dan, dan, dat varieert van, uh, van de, de parkeerboete... Tot, uh, tot een van de ergste misdrijven. En laat de maatschappelijke discussie er maar in zijn... van waar willen wij de, de lat leggen. Want maar, maar dat we een u... lat willen leggen is duidelijk. Maar hoe hoog die moet liggen, daar kunnen we over verschillen. En dan wilt u ook niet zeggen... Over uitspreken. Daar ga ik me niet over uitspreken. Oh. Jasper? Nou ja, maakt het die... voor jou uit wat iemand gedaan heeft in het verleden? Uh, het maakt wel uit wat iemand gedaan heeft. Levensdelicten zou ik uh, zeg maar, uh, ja, wel ingewikkelder vinden... dan uh, laten we zeggen die klap in de kroeg, yeah. hè, 20 jaar geleden. Maar dat is nou juist het probleem. Kijk, die VOG die krijg je op het moment dat je uh, uh, iets gaat uitvoeren... Uh, uh, wat uh, uh, zeg maar niet strijdig is met wat jij gedaan hebt. Uh, uh, er zijn eigenlijk twee problemen wat mij betreft. Het ene uh, probleem is... Hè, wie bepaalt nu eigenlijk precies wat dan inderdaad van invloed is... op die functie die je gaat uitvoeren? Ja, ja. Je moet blijkbaar wel een heilige zijn. Wil je de Bijna. burgemeester Bijna. Uh, kunnen vervangen? Nou, dat is, dat is een zware toets. En het tweede is... die VOG die, uh, is tot nu toe altijd gebaseerd op... wat je in je strafblad hebt staan. Uh, dus, uh, ze kijken gewoon in de justitiële documentatie... Mm -hmm. van uh, staat er iets wat belemmert... Uh, die uitvoering van die taak van wethouder. Maar dat wordt nu juist veranderd. Uh, er is een pleidooi geweest... Om dat te verbreden, je moet nu veroordeeld zijn door de rechter... wil je zeg maar zo'n strafblad krijgen of er moet echt iets geschikt zijn maar zeggen, met justitie. Mm -hmm. Maar je moet binnenkort, kun je waarschijnlijk op basis van politieinformatie... al een VOG onthouden, kan jou een VOG onthouden nee. worden. En jij dat is veel te streng. Nou, dat gaat de verkeerde kant op, in ieder ja. geval. Er door al een schijn van zeg maar, iets wat je verkeerd gedaan hebt. Want je bent in contact geweest met de politie over iets. Dus er hoeft niet eens een veroordeling te zijn of dat jij iets geschikt hebt. En daarop, op basis daarvan kan al bepaald worden van... nou, jij krijgt geen VOG ja. en je kunt dus geen wethouder worden. Meneer, Ik vind dat een heel zwaar middel. Ja, meneer de mee eens met Jasper? Uh, deels. Het, het, is ook, het gaat niet alleen om die VOG, het gaat vervolgens... wat doe je ermee met het feit dat iemand geen VOG kan krijgen? Want dat staat helemaal niet in de brief van die minister. Het is mm. niet zo van geen VOG, dus geen wethouder. Maar dat is wel het vermoeden natuurlijk. Dat is het vermoeden, maar ja, De conclusie uh, wordt niet getrokken... dat je dan vervolgens geen wethouder kunt nee. worden. Nee. Dus ja, dan zet je een vrij zwaar middel in... zonder dat je eigenlijk duidelijk maakt waar je dat middel nou precies voor ja. inzet. Vindt u dat er een verschil moet zijn in de toetsing van de burgemeester... en de toetsing van de wethouder? Ja. Waarom? Uh, de burgemeester staat in principe boven de partij. heeft een zwaardere functie. De wethouder die is toch nog deel van zijn fractie. Uh, wordt uh, door de gemeenteraad gecontroleerd. Uh, en ja, het is, als hij in moet vallen als burgemeester is het tijdelijk. En daarbij is het ook... Ja, maar vanwaar... dan, dan moet dezelfde mate van uh, integriteit gelden. Zegt de Waar leg je op een gegeven moment de grens? Als, uh, als je de wethouders ook uh, een volledige screening wilt opleggen... wat overigens heel veel geld kost. Ja. Uh, wat, wat kost een screening? Uh, dat ligt er dan welk niveau van screening. Nou, je hebt je drie niveaus, maar uh, het begint bij zo'n zo 30.000 euro voor een, uh, een uh, basisscreening. Okay. En dat kan oplopen tot zo'n 50.000 euro, wanneer de AIVD enzovoort erbij betrokken wordt. Uh, hoeveel wethouders hebben we in Nederland, weet u dat zo? Meneer. Ongeveer 1.400. Keer uh, 30.000. Uh, er uitgaande dat het bedrag klopt. Ja, maar meneer de Kluis li liegt nooit. Hij nee, heeft een ik VOG vandaag nog na bij de Wethoudersvereniging. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat is een dat enorm bedrag ben. waar we dan op uitkomen. Ik ben niet zo goed aan het hoofd rekenen, maar dat is heel veel geld. Uh, dat, uh, dat zou dan inderdaad uh, heel veel geld zijn. Maar het gaat uh, mij in de brief uh, richting de minister om het uh, principe van willen wij de lat op een bepaalde hoogte leggen? En zijn we dan ook bereid om de consequentie die dat met zich meebrengt te aanvaarden? Maar zit u zoveel wethouders die niet deugen dan? Het gaat niet om het feit of er wethouders deugen of niet deugen. Het gaat erom wij willen de lat op een bepaald niveau leggen. Ja, hebben maar een... dat wilt u omdat het nodig is kennelijk. Wij dus hebben we een... niet voor de gezelligheid. Wij hebben een zorgplicht voor het openbaar bestuur. En we zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. En dat moet je op een dusdanige manier doen dat de samenleving ook vertrouwen heeft in degene die die taken tot zich rekent. Nou, dat just... is de burgemeester en bij vervanging dus de wethouder. Meneer Kluis? Daar ben ik het op zich mee eens, maar ik vraag me af of je uh, dat beeld van vertrouwen in de samenleving niet kunt verstoren door een teveel aan screenings. Uh, je moet op een gegeven moment ook vertrouwen hebben in je lokaal bestuur. Uh, we kennen allemaal het verschijnsel hoe meer politie op straat, hoe meer geregistreerde criminaliteit. Uh, <laughs> omdat, ze meer, omdat ze meer vaststellen. Omdat ze meer ja. vaststellen. Uh, hoe meer screening, uh, hoe meer je naar boven zult halen van uh, wethouders, waarbij je... Altijd kunt afvragen of het helemaal terecht is. Een schijn van belangenverstrengelingen is nog iets anders dan ja. een daadwerkelijke belangenverstrengeling. Dus ja, je kunt ook het beeld in de samenleving verspreiden, dat het allemaal niet zo uh, deugpijn ja, lokaal U bestuur. zegt doe maar rustig aan. Het gaat in de praktijk best goed op het moment. Ja. ja, en dat zegt u niet, meneer Rolving. Ja, wel dat het goed gaat misschien in de praktijk, maar het moet wel anders. <laughs> het zou beter kunnen. Oh, ja, het okay. zou meer zuiver te kunnen, meer integer dan gaan, uh, op dit moment gebeurt. Afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt. Meneer De Kluis en meneer Rolving, beide hartelijk dank. Laten. Laten. Dit is de dag waarop de Amsterdamse politie een man heeft opgepakt die vanmorgen stond te schreeuwen. Voor het Israëlische restaurant Ha Carmel in Amsterdam. De man stond met een flesje te jongleren en kwam verward over. Het Joodse restaurant was de afgelopen tijd drie keer eerder doelwit van vernieling en bekladding. En De eigenaar is blij dat de politie deze keer snel optrad. Dus er wordt nu gekeken wat er in het burrebak zit en wat er in het flesje zit. En als, er, en als daar een uh, spaarwater in zit met spa. Is het goed dat het zo goed wordt opgetreden? Dat er accuraat wordt opgetreden? Dat er camera's zijn om dit in de gaten te houden? Dit is de dag waarop activiste Shirin Moussa... toch een postercampagne lanceert in Amsterdam tegen huwelijksdwang. Vorige maand leek dat al te beklonken te worden... in een gesprek met D66-fractievoorzitter Reinier van Danzig hier in Dit is de Dag. Als het helpt om alle plakzuilen in Amsterdam vol te plakken met die posters... dan moeten we dat doen. Ik vind dat we dit probleem echt moeten aankaarten. Ik vond dat het idee van de app sprak mij eigenlijk direct ook aan. Maar vervolgens kwam die campagne toch niet van de grond. Volgens D66-wethouder Simone Koekenheim bleek het plan 25.000 euro te kosten... en daarmee was het te duur. En daarom komt Shiri Moussa nu met een campagne zonder hulp van de gemeente. Zij is nu naar telefoon. Goedenavond, mevrouw Moussa. Goedenavond, hallo. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Uh, Amsterdam gefeliciteerd en Nederland gefeliciteerd... want iedereen wil de kusjes hebben. <laughs> die zijn er nu. Het, het, het, het, le ja, die zijn er. het leek hier in de uitzending mooi geregeld... maar uiteindelijk is het toch stuk gelopen op een paar duizend euro, begrijp ik. Nou ja, het, het was een bedrag van 25.280 euro... en niet het bedrag wat in het brief van de college wordt genoemd. Uh, maar ja, he, politici, uh, ze kunnen het ene dag het een zeggen... en de volgende dag houden ze zich stil of uh, trekken ze zich terug. Dus uh, dat is wat er gebeurd is. Is dat in dit geval gebeurd? Bent u teleurgesteld in mevrouw Koekenheim en meneer Van Danziek? Nou, in mevrouw Koekenheim en in, uh, in uh, ja, D66 gewoon. Hè? D66 Amsterdam. Uh, want ja, D66 is toch de partij die zegt voor uh, vrije partnerkeuze te zijn. Als er iets gebeurt, hè, bijvoorbeeld geweld tegen homo's... Dan, uh, dan lopen ze hand in hand en ze zwaaien met de regenboogvlaggen. Mm -hmm. uh, maar ja, nu gaat het echt om uh, nou, ja, de emancipatiestrijd. Uh, de liefde, vrije partnerkeuze... Uh, ja, voor mensen in patriarchale gemeenschappen. Ja. Um, en, en dan dat, blijven ze weg. En dat ligt kennelijk toch te gevoelig. U heeft het nu zonder geld van de gemeente geregeld. Hoe is dat gegaan? Nou, um, toen uh, drie weken geleden bekend werd dat het uh, dat het niet door zou gaan, omdat het uh, te veel geld zou kosten, werd ik gebeld voor een uh, bedrijf, CSDM. Een uh, buitenreclamebedrijf in Amsterdam. Die zei van nou, mevrouw Moesa, wij kunnen de campagne voor u heel makkelijk realiseren. Nou, de volgende dag ging ik naar het bedrijf toe... en in no time, omdat ik mijn teleurstelling uitte. Want we waren echt ontzettend teleurgesteld. Oh ja. ja, ik heb dat op Facebook gezet... en toen belde zich Fidan Ekis, Jessen Chandan, Edith Erstal... Uh, ja, een uh, internetbedrijf van uh, Mijnt Noordhoek... en uh, wetenschappers van... Ja. wij vinden dit zo belangrijk, wij gaan het gewoon doen. Okay. En dat is het mooie eraan... dat uh, ja, het met zoveel liefde tot stand is gekomen. En het gaat ook nog eens over de liefde... En uh, ja, vorige week maandag stonden we de foto's te schieten. Okay, en nu toen zijn we weer verder. Uh, ja. En het is er. Uh, ja. Ja. Onze commentator is vandaag productoloog Jasper klap. Jasper, ik zag dat jij op Twitter je avatar alvast hebt aangepast... Aan, aan een poster van uh, Shiri Moussa. Jij bent ja. enthousiast over dit resultaat. Ja, zeer welkom in Amsterdam deze campagne. Ja, ja terwijl de gemeente tot het niet wilde betalen. Nee, dat klopt. En op zich ben ik het daar wel mee eens. Ik ben echt heel erg voor zo'n campagne. Uh, het is ook gewoon echt heel erg nodig. Hè, want er zijn inderdaad een aantal gemeenschappen waar... de uh, vrije partnerkeuze niet vanzelfsprekend is. Uh, sterker nog, er vindt zelfs huwelijksdwang plaats. En welke gemeenschappen hebben we het dan over? Uh, een aantal uh, gemeenschappen uh, met een uh, islamitische achtergrond... Hè, waar uh, vrije partnerkeuze niet uh, vanzelfsprekend is... omdat de huwelijken gearrangeerd worden. Mm. Dat is een, een voorbeeld. Uh, gebeurt in de Pakistanse kring, gebeurt in de Marokkaanse kring... gebeurt ook in de Turkse kring. En dus is het van belang dat daar een campagne tegen wordt gevoerd? Ja. Ja, ik vind namelijk dat iedereen een vrije partnerkeuze moet hebben. Ik ben zelf in ook zo'n soort gemeenschap opgevoed, orthodox protestantse. Keurig Hollands overigens, maar ja. ik heb ooit nog eens een keer... een brochure vastgehouden van mijn kerkenraad... waarin stond dat ik niet met een meisje... van een andere kerkverkering mocht hebben. Gemeende verkering noemden ze dat vroeger. Maar. He, dus ik mocht ook geen vrije niet vrij mijn partner kiezen. En had een poster toen geholpen? Um, nee, dat denk ik niet. Uh, in de zin van uh, dat ik daardoor uh, wel vrijer zeg maar, mijn partner had kunnen kiezen... maar het had me misschien wel gesteund. Oh ja. uh, Jij zegt, ik vind het van belang dat niet de overheid dit betaalt... maar uh, particulieren. Ja. Waarom? Ik vind namelijk dat de overheid zich eigenlijk niet in die uh, discussie... over partnerkeuze moet mengen, heel eerlijk gezegd. En dus uh, de mening die mensen hebben over uh, wie uh, zeg maar de, de partner zou moeten zijn van uh, een ander. Bijvoorbeeld zijn kind. Hè? Dat is een keuze die die mensen zelf moeten maken. Hè? Dus zij hebben zelf hun mening daarover. En religieuze gemeenschappen hebben daar ook gewoon een idee over. Ja, maar een, een, een, een overheid heeft wel een opvatting over gedwongen huwelijken, neem ik aan. Ja, nou dat is denk ik uh, net weer iets anders dan een vrije partnerkeuze. Uh, is het niets tegenovergesteld daarvan? Is de andere kant van diezelfde medaille? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat een gedwongen huwelijk, zeg maar, is echt... Uh, het huwelijk -gevangenschap is echt wel wat anders dan uh, wat je vindt van een partner die iemand anders kiest. He, dus uh, of, of je vrije partnerkeuze, je partnerkeuze totaal vrij moet zijn... He, dat is iets anders dan uh, of jij gedwongen in een huwelijk zit... en ja. daarin gevangen bent. De overheid moet zich wel uitspreken over dat ge gedwongen huwelijk. verboden in Nederland. Dat is gewoon verboden. Dus Het is verboden in Nederland in. om mensen gevangen te houden in een huwelijk. Dus ja. ik ben bijvoorbeeld wel voor een campagne van de overheid... He, die uh, uh, melding van gedwongen huwelijken of uh, van huwelijksgevangenschap... Uh, beter onder het, uh, voor het voetlicht brengt, onder de aandacht brengt. Ja. Uh, dat, dat lijkt mij echt uh, uitstekend. En ik vind ook dat als mensen dat constateren bij anderen... dat ze dat moeten melden en ze moeten ook weten waar dat uh, ja, Precies, dus dat gebeuren. is op zich. Mevrouw Moes, uh, Jasper zegt het is eigenlijk beter op deze manier... dan in Rotterdam waar de gemeentebestuur wel heeft mee betaald. Uh, nou ja, ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik heb zijn opropping ook uh, van anderen gehoord. van uh, he, uh, De overheid moet niet uh, over uh, he, het moraal gaan en, en over uh, vrije partnerkeuze. Uh, maar de overheid moet zich met heel veel zaken. Bijvoorbeeld dat we veel meer uh, dat we meer groenten moeten eten, dat we uh, ja. he, aan uh, het milieu moeten verbeteren. Ja, de overheid. Dus en mensen, ook, hiermee, ook zegt in de MIPO-discussie. Um, ook, ook in deze discussie, okay. want het gaat niet alleen over gedwongen huwelijken... maar ook interethnische relaties. Het gaat ook over relaties met mensen uh, van verschillende geloven. Okay. Um, en, en dan denk ik, ja, als wij um, het, de overheid de MeToo-discussie belangrijk vindt... Um, als onze overheid het belangrijk vindt dat vrouwen en meisjes... in uh, ontwikkelingslanden over hun seksuele en reproductieve rechten beschikken... Dan ook hier in Nederland, niet, zegt u. Ja, precies. ja, waarom ook niet in Nederland? Ik ga u afbreken, want het, de, de tijd is bijna op. Jasper, nog één reactie hierop, heel kort. Nou, ik ben het er mee eens dat uh, bijvoorbeeld een politieke partij... zich daar echt prima uh, voor kan uitspreken. Ik vind ook uh, dat D66 dat moet doen. Maar ik vind het wat anders dat de overheid daar een campagne voor financiert. Okay. Helder. Een de laatste tegenstelling opmerking. Is helder. Ik vind het ook Heel anders dat, um, he, dat D66 onze overheid moskeeën gaat raadplegen... Van, van mag deze campagne yeah. of niet. Want dat, dat is wat er gebeurt ook. Okay. Shirin Mouza en Jasper Klapwijk. bijna hartelijk dank. Dank u wel. Dit is de dag waarop Paul Heijink, de lijsttrekker van Kansrijk Winterswijk... reageerde op het filmpje dat deze week viral ging. Waarin hij tijdens een verkiezingsdebat een blackout kreeg... en vervolgens gefrustreerd een stoel omtrapte. Heijink zelf denkt dat alle extra aandacht misschien nog wel een extra zetel kan opleveren. dat u zelf dit gebeurde toen Heijink de draad kwijtraakte. Nou, ik ben begonnen met mijn eigen partij... omdat ik merkte dat er gewoon ja, te veel dingen over elkaar zitten. Uitstekend. Ah, Dan gaan we naar de VVD. Mevrouw, ik weet niet. Dit is de dag voor kaartjes voor het concert van Beyoncé en Jay-Z. Komen de zomer in de arena, binnen 20 minuten waren uitverkocht. Veel fans visten achter het net, onder meer omdat de kaartjes... door mensen worden opgekocht om ze met dikke winst door te verkopen. 3FM, DJ Michiel Veenstra had zo'n jongen vanmorgen aan de lijn... en straks zijn persoonlijke mening niet onder stoelen of banken. Maar je zit dus gewoon mensen die echt heel graag willen... zit jij in, uh, in, in de weg om winst te maken? Pretty much. Ja, maar er, er zitten mensen in de wachtrij die echt heel erg graag naar het concert willen. En jij zit er voor een paar stinkende... Maar... stinkende nee, mond onthouden. MUZIEK oh. Deze week is precies twee jaar geleden dat de zogenaamde Turkije-deal werd beklonken. Turkije zou vluchtelingen die illegaal Europees grondgebied betreden, terugnemen. En in ruil daarvoor ontvangt Turkije extra financiële steun van de Europese Unie... en zouden de Europese landen Syrische vluchtelingen uit Turkije verdelen en opnemen. Dat alles om de grote vluchtelingenstroom richting Europa in te dammen. Is dat gelukt en kunnen we die deal als een succes beschouwen? Dat leg ik voor. En GroenLinks Tweede Kamerlid Bram van Ooyek en VVD Kamerlid Malik Asmani. Goedemorgen alle, uh, goede avond allebei. Goedenavond. Het is 17 voor 7, Goedenavond. Ja. Ja. Meneer Asmani op een schaal. Van 1 tot 10, hoe succesvol is die Turkije deal wat u betreft? Nou, ik zou hem wel een 8 willen geven. En met... u, meneer Van een 5. Dat is net niet voldoende. Nee, dat, dat was vroeger op school in ieder geval niet zo. Dus <laughs> Dat is nog steeds zo niet voldoende, geloof ik. Maar het scheelt niet veel. Nee, nou ja, kijk, het hangt natuurlijk vanaf met welke uh, meetlat je ernaar kijkt. Als je zegt van: ik kwamen toen uh, op een gegeven moment zelfs 5000 mensen per dag die overstaken vanuit Turkije naar Griekenland, en het is gelukt om die stromen in te dammen, dan uh, zeg ik ja, dat, dat klopt. Hè? Daar is en dat gespeeld komt door die deal, denk ik. Daar heeft die deal in ieder geval een rol in gespeeld. Maar als je kijkt naar wat het voor vluchtelingen betekent, in, uh, in mensen die misschien nu nog vastzitten in Syrië en niet uh, kunnen vluchten. Mensen die 3 miljoen, meer dan 3 miljoen, die nu in Turkije zitten, Syriërs die in Turkije zitten. Uh, mensen die vastzitten op de Griekse eilanden. Ik ben pas zelf op lesbos geweest, ja. ik heb het daar gezien. Dan is een 5 nog veel te hoog. Dus ja. ik, ik ben een mild persoon, dus ik heb een, een lichte onvoldoende. Uh, u gezegen. was trouwens in die tijd ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. En u heeft wel ingestemd toen met die deal. Althans, u was er. Nou, ja, ambtenaren hoeven niet in te stemmen. <laughs> nee, met een dus politieke... U was niet tegen toen. U heeft niet tegen de minister gezegd, dat moet je niet doen. Nou, u weet niet wat ik tegen de minister heb gezegd. Ja, jawel, er zijn wel beelden van uitgelekt. Ja, oh, echt waar. Nou, die ja. wil ik wel eens zien dan. Ja, nou goed, maar klopt het niet? Uh, nee, dat klopt niet. Ik was bij de Turkije-deal... Ik, ik werkte als migratiegezant bij buitenlandse ja. zaken. Ik was uh, toen net begonnen... en ik was bij de Turkije-deal zelf niet uh, uh, betrokken. Wel bij de, laat ik zeggen, periode daarna... waarin we geconfronteerd werden met de praktijk van de Turkije-deal. En daar heb ik me wel mee bemoeid. Maar met de deal zelf niet. Okay. Maar dat, is, uh, dat laat onverlet dat uh, als ik het een, een, een goede deal zou vinden... zou ik het ook zeggen. Oké. Okay. Nou, dat uh, ziet u dan. Meneer Asmani, er zijn nog wel degelijk. Ik heel veel problemen, zegt meneer Van Ooyek, namelijk in Turkije... zitten nog heel veel mensen uh, vast die nergens heen kunnen. Uh, in Syrië zelf kunnen mensen misschien zelfs wel niet weg. En vooral in Griekenland zitten nog heel veel kampen vol. Ja, en dan vraagt u wat, wat ik daarvan vind. Uh, nou ja, ik bedoel, uh, Turkije zaten ze al, uh, al voor die deal. Um, en ik zou zeggen, op basis van de afspraken die we hebben gemaakt... en de investeringen die de internationale gemeenschap ook doet... Uh, uh, zie je dat, uh, dat, daar, uh, dat die opvang beter wordt. En dat er ook zelfs, uh, een onderdeel van de deal is ook... dat er uh, vergunningen werden afgegeven, hè, werkvergunningen aan, uh, aan vluchtelingen. Dus ik denk dat juist door de koerswijziging van... Uh, nou, we doen het in de regio. Uh, ja. Dat maakt ook dat de omstandigheden van mensen... die überhaupt het geld niet hebben of de durf ook niet hebben... om met mensen smokkelaars via illegale routes richting Europa te komen... dat die omstandigheden gewoon verbeteren. Uh, en, en ik en denk dat dat, dat juist een truspunt dat is in plaats van een, een minpunt. Oh ja. Maar dan even naar Griekenland. Want dat, daar zien we telkens opnieuw heeft schrijnende ja. beelden van, van kampen... waar mensen echt veel te lang zitten in hele slechte ja, omstandigheden. In daarom, Europa. Daarom geef, geef ik het ook geen tien. Ik bedoel, het grootste probleem wat Nederland als mee geconfronteerd was natuurlijk die 58.000 uh, asielzoekers in 2015... Uh, terwijl we geen opvang hadden m, uh, met bussen van her ja. naar der in Lante. Ja. De voorspelling was in 2016 dat dat meer dan 100.000 asielzoekers zou zijn. Nou, nee, ik zou dat land... element hebben we gehad. Dat nee, is maar allemaal dat vind ik wel belangrijk om te, om ja, te noemen. Ja, dat hebben we gehad. Griekenland. En Hoe kijkt u daarnaar? 7, 8, omdat ik de omstandigheden in Griekenland zeker ook in de winter dramatisch vind. En daar, dat deel ik ook met, met Bram van Ooyenke. Ik heb zelf ook in, in, nog niet zo lang geleden Griekenland bezocht. Elke keer ik heb ook wel debatten gehad. Dat was weliswaar meneer van Ooyenke toen in die tijd niet bij omdat hij toen migratiegezant was. Maar waarbij ik ook echt met de vuist op tafel omdat ik het me niet kan voorstellen dat we in de Europese Unie, want Griekenland maakt gewoon onderdeel ja. uit van de Europese Unie, dat we dat we het daar op die manier doen. Hè. Dus maar hoe komt lang het lang dat het we dat niet opgelost krijgen, twee jaar later? Nou ja, het ligt niet aan de, aan de financiële middelen. Het ligt ook niet aan personele capaciteit. Want dat hebben we als Nederland ook aangeboden. Ook andere lidstaten hebben dat aangeboden. Maar het zit hem op de wil van de Grieken zelf. En ja, ik vind zelf dat dat niet zonder consequenties mag zijn. Het is ook traineren van die procedure. Sommige mensen zitten daar al anderhalf jaar ja, op. Zo en eiland. zonder consequenties betekent dat... Ja, geld hebben ze daar bijna niet meer. Dus geld inhouden bij Griekenland zou ik misschien niet nou een goede ja, oplossing. Volgens mij begint Griekenland... On, uh, dankzij de druk van de Europese Unie uh, beter hun eigen economie op orde te krijgen. Dus maar, u denkt, we kunnen dat we het geld nou, aan... Hadden... Meneer Norek, hebben... wat, wat, wat, Hoe kijkt u naar Griekenland? Kunnen wij daar iets aan doen? Ja, maar wij, wij, wat wij hebben waar wij voor hebben gekozen met de Turkije-deal... En, en ook met wat we later uh, hebben gedaan met vluchtelingen die uit Libië komen... en die worden teruggestuurd en zo, is toch om het probleem, zeg maar... Uh, bij anderen neer te leggen. Hè. We waren zo geobsedeerd in Nederland. Uh, met het feit dat we minder vluchtelingen wilden. Ja. dat we hebben gezegd van. nou, die moeten zoveel mogelijk van huis uh, worden opgevangen. Maar ik in, heb het niet over Griekenland, dat is Libanon, Europa. Dat hoort en, bij en ons. Dus, en dus zeggen we nu tegen Griekenland. Uh, ja, sorry, uh, wij kunnen daar niet zoveel aan doen. Er zitten op Lesbos uh, 6.000, 7.000 uh, mensen in erbarmelijke omstandigheden. We hebben het er net al over gehad. Ja. Maar in feite zeggen we tegen Griekenland. van ja, jullie moeten dat oplossen. Dat vind ik fundamenteel verkeerd. En de enige manier, ik heb dat ook in het debat met uh, staatssecretaris Harbers gezegd... het enige manier waarop we dat kunnen verlichten... is om zelf een aantal van die groep van 7000 mensen... de mogelijkheid ja, te precies. geven om door te reizen bijvoorbeeld naar Nederland. Ja, want op en, zich geld aan dan, dan ben je solidair binnen de Europese Unie. En dan wintel je het probleem van de vluchtelingen niet af op andere landen die al zoveel doen. Ja, want, doen we op dit moment wel. Want u zegt, we geven, we geven geld aan Griekenland desnoods. We, bieden, zeggen, nu we, we bieden mensen maar aan, uit. maar dat is niet genoeg, nou, zegt dat u. Is, het is niet waar dat we uh, zoeken het zelf uh, maar allemaal uit als Griekenland. Nou, ja. we, hebben, we hebben als Europa, maar ook als Nederland... Uh, hebben we alle hulp aangeboden, ja. alle hulp uh, is er. Geld mensen? De Grieken willen niet, want de Grieken die hebben in nee. het verleden... Uh, altijd uh, door de vingers gekeken en iedereen ging wel uh, door... Griekenland uh, richting verder, richting West-Europa. Uh, en eigenlijk is het pleidooi van GroenLinks... ja. Uh, het maakt me niet uit, die afspraken eigenlijk. Met, uh, en we, we leggen gewoon in ja, ja. die zin de loopbruggen ook, nee, nee. ook neer. En meneer en mag ik u van, van de rekening zeggen? Ja, we ontlasten de Griekenland meneer om deze mensen gewoon maar weer... met z'n allen op te gaan nemen, ja. dus Griekenland ja. heeft geen issue een, een, deel van Griekenland, een deel van de last van Griekenland overnemen, zegt dat meneer is Van Ooyek. Laten we zeggen dat het in totaal, laten we het heel ruim rekenen... op alle eilanden die langs de kust liggen... Dichtbij Turkije, dat het om 15.000 tot 20.000 mensen gaat. Mijn voorstel zou zijn dat we met 27 of 28. Het, het, het Verenigd verbindt... Koninkrijk ja. hoort er nog bij. Ja. Kijken of we die last okay. samen met Griekenland van meneer, op ons kunnen nemen. Reactie van meneer en dat Asmani. Dat is een heel, daarop. denk ik, een heel redelijk voorstel. En u hoort het meneer Asmani zeggen. Nee, het is het probleem van de Grieken. Ja, ik heb het hem nog niet goed gehoord van hierover. Van ik wil hem heel graag even horen. Meneer Asmani, verdelen die vluchtelingen uit Griekenland? Ja, nee, het gaat mij erover dat het gedrag van als je zegt van, nou, we gaan Griekenland ontlasten. We hebben dat ook al gedaan, in conform afspraken. Maar het gedrag van Griekenland zal niet veranderen. En wat zal moeten gebeuren, is dat het gedrag van Griekenland verandert... dat ze wel hun verantwoordelijkheid nemen okay. voor wat betreft... U zegt, opvangt. het helpt niet nee, als we dat je, je, je, doen. Nou ja, voor die mensen natuurlijk wel. Voor die mensen wel, maar ik kan u ook verzekeren, meneer Van der Brink... op het moment dat we dat doen, dus de, dan mee is Griekenland weer volledig open... et cetera, naar de, naar de andere kant van de Europese Unie. En dat zal betekenen dat er een aanzuigende werking zal komen. Dus er zullen mensen weer bereid zijn om meer ja. bootjes... weer over die EGZ okay, te ja, dan zijn we maar weer terug. We af. Dan dan dan ik, op, ik, nee, nee, mag niet meer. De tijd oh is bijna ja, op jongens. Jasper nog één zin. Wat vind jij van die Turkije deal? Ja, die mensen die daar in Griekenland zitten... die zitten daar door die Turkije-deal. Dat moet echt gewoon opgelost worden. En door ons. Niet door de Grieken. Oké, okay, dat is een helder standpunt. Ik zeg hartelijk dank tegen Malik Asmani van de VVD... Bram van Ooyek van GroenLinks, Shiry Moussa... Lex Rolvink, Erik de Kluis en natuurlijk Jasper Klapwijk... voor hun bijdrage aan deze uitzending. Zometeen Bureau Buitenland. Gaat ook over het buitenland, maar met daarin te gast... Hanko Jurgens. Over de Duitse partij de AFD... die sinds een week officieel de oppositionsvuurer... in de Bondsdag is. En straks om half tien zijn wij er weer met langslijnen. Omstreken met het Sportforum. Heel graag tot dan en voor nu bedankt voor het luisteren. Dag. NPO Radio 1.